De bedoeling is dat militaire vrachtvliegtuigen vanaf het schip medicijnen, voedsel en water naar de getroffen gebieden brengen. Voor de hulpactie wordt de bemanning teruggeroepen van verlof. De USS George Washington heeft 5000 militairen en ruim 80 vliegtuigen en helikopters aan boord. Het Pentagon stuurt ook vijf andere militaire schepen mee naar de Filipijnen. Volgens een woordvoerder zal de vloot over twee tot drie dagen bij de Filipijnse kust zijn.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 De bond van wetsovertreders, BWO, begint namens tien verdachten... een klachtenprocedure tegen advocaten... omdat die vandaag niet op de zitting zijn verschenen... om hun cliënten bij te staan. De BWO zegt dat in een aantal gevallen... daardoor zeer onwenselijke situaties zijn ontstaan. Vandaag staakten strafrechtadvocaten... tegen de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Deven. Het weer, een koude en natte nacht, morgen een grijze dag met regen of motregen. Het is waterkoud met maximaal van 7 tot 10 graden. Dit was het NRS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. The reason for this strange behavior In exploitation's name We must be working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 Zat naast jou, ik ben je allergrootste ben. Want naast jou ben ik de leukste, fijnste, beste die ik ken. Jij bent rustig, geen getogen. Dat maakt mij gepassioneerd. En naast jou simpel voor of tegen, lijkt ik genuanceerd. Jouw verlegen doen en laten. Maar mij een lamikaal, blij naast jouw magere salaris, krijg ik een kapitaal. Ik vind jou niet zo bijzonder, die wonder, maar mezelf des te En interessant naast jou, als het nou, ik ben je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 dat jij niet bent, dat zien ze dus in mij. Ik vind jou niet zo bijzonder, bijzonder, maar mezelf des te leuker. En interessant naast jou, dat ik jou mijn grootste ben. Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, stoerste, liefste, beste, pijnste, slimste. En de aller allerleukste die ik ken. And again. Sleep better. May just leave it too much to guess. in the word he cracks a batch from your hip to your chest as I watch as your head turns full circle.